en zusters. Ik wil je allemaal hartelijk welkom. Het is fijn dat we bij elkaar zijn op deze nieuwe maan. En dan zeggen we maar netjes zeggen, Rosh tof. Een goede nieuwe maan. Het is goed om samen te zijn en het onderwerp aan te snijden waar we afgelopen sabbat nog even mee bezig zijn geweest. En wel over Adonai en Gad. Wat is één? Hoe één is Yahweh? En hoe één is Yeshua, zijn vader en zoon? Dezelfde persoon. Of zijn er twee verschillende personen, maar vormen ze een eenheid. Dat is heel belangrijk om te weten. Want als we de Bijbel verder gaan lezen, en we komen bijvoorbeeld in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Daar bidt Jeshua zelfs vader, als hij bidt voor zijn discipelen, dat ze één zijn, zoals u één bent en ik één ben met u. Dan blijkt dus dat die discipelen dus ook met een eenheid met ja wegkomen. komen. En dan zegt hij in vers 20... Nou bid ik niet alleen voor mijn discipelen... maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven. Dat zijn de Abelassadammertjes. Zoals hier bij elkaar zitten in de gemeente Amsterdam. Dus dan moeten we zo in vader Yahweh gaan geloven in Yeshua... dat we net als Yeshua een eenheid vormen met Yahweh. Maar daarmee blijft nog steeds Yahweh de enige waarachtige God... en buiten hem is er geen God. Daarom hebben we het thema van vanavond genomen... Adonai, God. En Adonai is eigenlijk al een verbastering... waarin de grond al staat Yahweh... Yahweh ja, en Gad, dus Yahweh ja, is één en hij is de enige. Hij is de enige, buiten hem is er geen God. Niet voor hem, niet na hem, er is nooit een andere God gekomen. Maar dat woordje God gaan we dadelijk nog een stukje uitsplitsen. Wat staat er in Deuteronomium 6 vers 4? Je kunt niet anders dan een prediking starten als het over Adonai en Gad gaat... dan uiteindelijk, wat staat er in Torah en wat is de eerste vermelding van deze geloofsbeleidenis... ...want dit is dé geloofsbeleidnis van Israël. Hoor Israël, Yahweh is onze God. Yahweh is één. Ik heb er maar streepjes boven de eetjes gezet... ...om de nadruk erop te leggen dat er ook één staat... ...en niet twee. En ook niet één plus één, er staat gewoon één. En het woordje één in de grondtaal is gewoon één. Het is een getal... Ik heb erbij gezet, de stroomvertaling 259, staat het woordje echt had aangegeven als een telwoord. En anders is het niet. Het is alleen maar een woord om mee te tellen. En er staat heel duidelijk als uitleg ondergegeven, het gaat over één. Het gaat over eerste of het gaat over enige. Er zit helemaal niets bijzonders in. Het is ieder of een zekere of alleen, eens. Eens en vooral, één ander, of de één de ander, of de één na de ander, of één voor één. Het zijn allemaal uitdrukkingen waarmee in de Bijbel vertaald wordt met deze woorden. Het heeft niets te maken met eenheid. Want God zelf is geen eenheid, er is er maar één. Of je moet één ook een eenheid willen noemen, maar zo wordt hij dus in de dogmatiek en in de theologie niet uitgelegd. He, er zijn dus hele volkstammen die praten over drie personen, één wezen. Maar ja, dat is natuurlijk ook alleen maar filosofisch, dogmatisch. Het staat nergens, omdat Adonai, Echad, Yahweh, is één. Vindt u deze duidelijk? Zo staat het gewoon. Het woordje Echad komt voor uit het woord Agad. Echad betekent één, het is nooit een eenheid... Maar een telwoord, het komt uit het woordje agat. En agat betekent bij elkaar brengen. Tot eenheid maken. Dus dat is iets wat er moet gebeuren. Dus vader Yahweh is geen eenheid. Hij is één. Het woord agat komt voort uit agat. En het woord agat heeft te maken met dingen bij elkaar brengen. Hij schept zelfs legioenen aan engelen. Die noemt hij ook zijn zonen van God. Want de zonen God die komen bij elkaar in de hemel op een plaats en die vergaderen. En dan vraagt vader, wat gaan we doen? Wie heb je dat gezien? Heb je dat? Ja, zelfs de duivel die komt er binnen als zoon van God. Hoewel die een gevallen zoon van God is. Maar het zijn dus door vader jaren geschapen wezens. En zonen van God. Wie was er nog meer een zoon van God op aarde? Yeshua, maar ook de allereerste. Dat wat God dus geformeerd heeft, uit de hand van God, is een zoon van God. Wat zijn wij nou die daaruit voortkomen? Wat zegt u? Ja, je zegt het goed. Wij zijn dus zonen van Adam. Als je het geslachtsregister ziet in de evangelie... dan krijgen al die mannen en vrouwen om elkaar uit wie geboren is... en uiteindelijk staat er zoon van die, zoon van die, zoon van die... zoon van Adam, Adam zoon van God. Maar dan moet je dus niet concluderen dat jij een zoon van God bent. Nee, wij zijn zonen van Adam. Adam is gevallen in de zonde. En uit een, een onheilige kan je nooit een heilige geboren worden. Uit de zonde kan nooit een heilige geboren worden. Dus wij zijn aan de zonde onderworpen en zonen van Adam. Tot we opnieuw geboren moeten gaan worden. Ja, dat is uit de geest geboren worden. En als wij uit de geest geboren worden, worden we door de geest van God weer teruggebracht naar de eenheid met God. Waar we door de zonde weggevallen zijn. En daarin komt het woordje agat weer, er moet een eenheid gevormd gaan worden. Maar we moeten toch één gaan worden met vader Jahwe. En daar heeft hij maar één plan voor gemaakt, wat bij hem al vanaf eeuwigheid bekend is, en waar de hele schepping omwille van geschapen is, dat is Yeshua. Het was alleen zijn rechtvaardig offer, wat ons terug kon brengen voor het aangezicht van de vader. Is die duidelijk? Het woord agat is bij elkaar brengen en tot eenheid brengen. Maar het heeft niets te maken met ergat, want het is gewoon één, een telwoord. We gaan naar Marcus toe. Marcus 12, vers 28, tot en met vers 30. Een van de schriftgeleerden, tot Yeshua komende, hoorde dat zij met elkaar reden twisten... en overtuigd dat hij, Yeshua, hun een goed antwoord had gegeven, vroeg hij hem... ...welk geboorte is het eerste van alle? Dus een schriftgeleerde zegt tegen Yeshua... ...want hij was onder de indruk van die antwoorden die hij aan de mensen gaf. Zegt hij, oh goed, goed, goed, goed. Hij denkt, goed, dat is echt een... ...je weet het goed. Hij denkt, zo eens ik keer een hele scherpe vraag stellen. Nou, dat is natuurlijk helemaal geen scherpe vraag. Maar het wonderlijke is, Yeshua die gaat er antwoord op geven... ...en een antwoord wat u al lang uit uw hoofd kent. Maar het gaat erom, Yeshua die gaat daarna iets zeggen... En als Yeshua wat gezegd heeft, dan gaat dus die schriftgeleerde wat zeggen. En dat antwoord zal je verbazen. Welk gebod is nou het eerste van allen? U zegt het zo uit uw hoofd, nou voor Yeshua is dat helemaal geen punt. Maar om te tonen dat je gelooft wat je gelooft, dan moet je wel zeggen wat Mozes zegt. Want als je niet citeert wat Mozes zegt, als je niet citeert wat in Torah staat, is je getuigenis nul. Je kan in Israël geen getuigenis geven van een andere leraar dan alleen maar Mozes. Yeshua die antwoordt, hij zegt nou, het eerste is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Het leuke is, dit is het Nieuw Testament en je staat het in het Grieks geschreven. Ik kreeg kort geleden een hele logische vraag van Ali over het woordje Heere. Hij zegt, hé, nee, dat is toch Yahweh? En in het Grieks is dat geen Yahweh. Maar in het Grieks is het woordje heren, Kyrios, meester. Maar in wezen, de tekst wordt gehaald uit het Oude Testament, uit de Torah. En daar staat op de plaats, het woordje heren staat, Yahweh. Dus Yeshua die zal ook nooit gezegd hebben heren. Hij zal nooit gezegd hebben Kyrios, want hij sprak dat Griekse woord niet. Hij sprak gewoon Aramees of Hebraeels. We hebben gewoon gezegd Yahweh. Onze God, Yahweh, is één. Maar in het Griek staat er Heere. Maar dat is weer niet hetzelfde als Adonai. Dat is gewoon curios. Dus onthoud het maar. Ja, het is leuk om te weten. En het is geciteerd uit Deuteronomie 6. Elk antwoord wat Yeshua geeft is Torah. Ongeacht waar je uitkomt. Dus dat was het eerste. Maar dat eerste hoort ook. Gij zult Yahweh, uw God, liefhebben. Uit je hele hart. Uit je hele ziel. Uit heel je hele verstand. Uit geheel je kracht. Waar citeert hij het uit? Dit was Deuteronomium 6 vers 4 en dit is Deuteronomium 10 vers 12. Eén getuigenis, wat zegt Torah? Ten tweede is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat citeert hij uit, Leviticus 19 vers 13. Wij moeten het navolgen. Een ander gebod, groter dan deze, 1 en 2, bestaat er niet. Dus het grootste gebod uit de Bijbel is Adonai en Gad. Hij is één. Hoe is het in de wereld mogelijk dat wij er drie van maken die weer één zijn? En als we dan de Triniteit hebben laten vallen, dan zeggen we nog, ja, maar zowel uh, Yahweh is God, maar ook Yeshua is God, want die twee zijn hetzelfde. Nee, je mag ze mij allebei God noemen, maar er is maar één waarachtige God en dat is Vader Yahweh. Hij is de Almachtige, de hele Bijbel schrijft over hem, de Almachtige. Hij geeft alle macht aan zijn zoon Yeshua. Zodat Yeshua voor hemel en aarde de almachtige wordt. Maar het is wel gedelegeerde almacht van zijn vader. Zie je dat het niet dezelfde persoon is? Dus Yeshua en Yahweh is nooit dezelfde persoon. Als nou Yahweh de almachtige zijn macht over hemel en aarde geeft aan Yeshua. Wie is dan Yeshua voor ons? Gewoon De almachtige. Daarom buigen we voor Yeshua, maar voor niemand anders. We buigen voor geen God, dan alleen Yahweh en Yeshua. Want hij is de zoon van de koning. Hem is alle heerschappij gegeven. Hij is onze koning. Als we dadelijk wat verder komen, dan praten we dadelijk over het woordje God. Dat betekent Elohim. De wereld zit vol met Elohim. Zelfs de burgemeester is Elohim, is een God van het dorp. En ik ben ook God, maar van mijn kippenhok. Ik kan morgens tegen de kip zeggen, jij gaat vanavond in de pan. En dan hak ik hem zelfs zijn kop af. Ik heb dan macht over leven en dood van mijn kippen. Ik heb dus een bepaalde hoeveelheid macht gekregen, autoriteit in mijn huis, over mijn kippen. En die mag ik slachten om te eten. Dus als je een machthebber bent, dan ben je eigenlijk een soort koning. een soort. Euh, nou, je hebt uiteindelijk toch autoriteit gekregen om daarin te beslissen. Snap je het? Maar ik ben niet Yahweh. Maar op dat positie ben je dan toch een Elohim. Elohim wordt vertaald met God. Dan moet je goed luisteren. Nou zegt hij tegen Yeshua, wat is het grootste gebod? Nou zegt hij, Adonai, Echad, jawel, is één. En je moet hem liefhebben. je naaste, als jezelf, dat is het tweede. En dat hele gebod is het grootste wat er is. He, groter dan dit bestaat er dus niet. Nou, die schriftgeleerde heeft dat gehoord. Nou, als een meester, wat zegt hij dan? Inderdaad meester, hey meester, curios. hier vertalen ze gewoon met meester. Naar waarheid heb gij gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. Dus hoe interpreteert de schriftgeleerde de uitspraak van Yeshua? Heb je gelijk de tekstverklaring? Hij verklaart Adana en Gad, Yahweh is één als dat er geen ander is dan Hij. De schriftgeleerde zegt, er is geen ander dan Hij. Als Yeshua ook hem dezelfde was geweest, dan had Yeshua maar zeggen: ja maar wacht eens even, de Messias is toch ook God, dat is eigenlijk Yahweh. Maar dat gaat hij niet doen. Yeshua gaat dadelijk iets anders zeggen. Eén ding is duidelijk, de schriftgeleerde zegt, Hij één is, en dat er geen ander is dan Hij, Yahweh. Yahweh is namelijk de enige God. Ook al zijn de massas goden. En er is ook nog een tekst in het Nieuwe Testament, dus er zijn vele goden. Doch er is maar één God. Amen. Nou, zegt die schriftgeleerde verder, hem lief te hebben, die enige God, uit je hele hart en uit je hele verstand en heel je kracht en je naaste liefde hebben zelf. Zegt hij, dat is meer dan brandoffers en slachtoffers. Dat was hartstikke wijs. Want als we vader, ja, we gewoon gehoorzaam zijn. hoeven we helemaal geen brandoffers en slachtoffers te, te, te offeren. God die wil helemaal geen slachtoffers. Hij heeft het als een redmiddel gegeven. Dat we slachtoffers konden maken. Omdat we zelf uh, fouten hebben gemaakt. Maar hij wil het eigenlijk niet. Hij accepteert je offer. Maar hij zegt, dat gaat dan weer recht lopen. Yeshua ziende... Dat hij, die schriftgeleerde, verstandig geantwoord had, dus hij noemt de reactie van die geleerde een verstandig antwoord, zei tot hem, Gij zijt niet verder van het koninkrijk van God. Met zijn hij is één, en buiten hem is er geen ander. He? Dit ligt in elkaars verlengde, dit is de oplossing van. Ik vind het een schitterende tekst waar het gesprek met de schriftgeleerde en met Yeshua het zo uitgespeeld wordt. Hij zegt exact waar de grootste vraagpunt van het christendom ligt, als het gaat over drie eenheid. Lieve mensen, we gaan weer terug naar Exodus, hoofdstuk 3, vers 15. Voort zegt God tot Mozes, al dus zult gij tot de Israëlieten zeggen. Er is maar één profeet in Israël, en dat is Mozes. Er is geen grotere profeet in Israël. Als iemand ooit iets wil zeggen dat er is gesproken namens God, dan hebben ze het over Mozes. En Mozes schrijft de vijf boeken van Mozes: de Pentatuig, de Torah. Aldus zegt God tegen Mozes: Je zal tegen de Israëlieten zeggen: Zijn we ook Israël of niet? Hebben we deel gekregen aan de verbonden? We zijn gewoon Israëlieten geworden hoor. Overwinnaars met God. De Judhe He Waf He, de Yahweh, de God van uw vader. Wij vertalen het helaas in de Bijbel met heeren, met hoofdletters. Maar vergeten we. Die Yahweh is de God van Abraham, de God van Isaac, is de God van Jacob. Dan zeggen we toch ook niet drie goden? Nee? Maar hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam, dat is Yahweh, JHWH, voor eeuwig. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Als er nou iets niet gebeurd is, is het dat. We moeten gewoon leren zeggen: Vader Yahweh, Abba Yahweh, geprezen zijn uw naam. Schepper van hemel en de aarde. Buiten u is er geen God. Je moet het gaan oefenen door het zelf te gaan zeggen. Ook als je in de samenkomst niet gewend bent om hardop te bidden. Dwing jezelf een keer om te zeggen: Ik ga het zeggen. Dan kunnen anderen Amen zeggen. Gegarandeerd, als je het zegt, zegt een ander Amen. Want we moeten het ook elkaar imprinten. Het is gek om te zeggen: Abba Yahweh. Maar je moet het leren om het te doen. Hij heeft me tot u gezonden. Mijn naam voor eeuwig is dit. Zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. En wij zeggen altijd maar heren. Wilt u het gaan oefenen komende week? Dan ga ik Sabbat luisteren. Echt waar. Ik weet precies wie er geweest is. Want ik heb geteld en heb. Huh? Wist u dat het woord we? 6528 keer op deze wijze bekendgemaakt is. Maar net zoveel keer staat er in de Bijbel Adonai. En in onze Nederlandse Bijbels Heren met hoofdletters. Dus je kan het er wel uit afleiden dat het zo moet staan. In de Hebreeuwse Bijbel staat gewoon de Waf he. Staat het echt goed? Alleen ze zeggen niet Yahweh. Ze duwen daar de klinkers tussen van Adonai om ze maar te herinneren, zegt Adonai. Zegt niet Yahweh. Nou, wij hebben dat afgeleerd om te doen. Wij hebben gezegd, we willen een koers gaan volgen... waarin we de naam van Yahweh aanroepen. Yahweh wordt ook aangeduid met de titel... God. Dat is in het Hebreeuws Elohim. Maar in het Hebreeuws, in het Aramees... zijn er verschillende uitdrukkingen van het woord God. Maar ze zijn allemaal hetzelfde. We kennen El... Of de El de Elohim. El is een enkelvoudsvorm. Elohim is een meervoudsvorm. Niet omdat er meerdere goden zijn, maar zo ligt het nou eenmaal in de Hebreeuwse taal. Als je het over een glas water hebt in de Hebreeuws, heb je het over Mayim. En Mayim, met Im, is een meervoud, wateren. Dus je hebt dan één glas wateren. Snap je? Zo heb je dus ook Elohim is God, maar omdat het Java is, is hij de God der goden. In het Aramee staat de Ela of Eloha, maar het is allemaal God. Aan deze persoon, aan die Elohim, dat betekent de krachtige. Anders is het dus niet. Het woord God betekent gewoon de krachtige. Hij die macht heeft, hij die bezit heeft, wat aan hem onderworpen is. Dus als je een koning hebt die een potentaat is, ben je ook je leven niet zeker. Want als hij zegt, hak hem dood, sla hem dood, staat hij dood. Daar is hij dan een soort God, een Elohim in dat gebied. Het is gewoon de krachtige. Aan deze persoon is iets totaal onderworpen. Aan God is alles onderworpen. En aan Yeshua is hemel en aarde onderworpen. Daarom is hij Elohim. 243 keer wordt deze titel gebruikt voor afgoden. Zullen we het onthouden? Dus hebben we het over Zeus? Praat je over een Elohim. Of over een L, of over een Ela, of een Eloha. Praat je over, euh, nou noem maar op. Hè? Diane uit Griekenland. Praat je over een godin. Dan is het gewoon Elohim. Echt waar, we zullen ze niet in onze mond halen. Dank je wel. Even wassen. Maar 243 keer wordt het woord Elohim gebruikt voor afgoden. Terwijl Elohim gebruikt wordt voor onze God. Daarom zegt hij, hey, ik ben Elohim. Ik ben één en ik ben de enige. Buiten mij is er geen Elohim, maar de Bijbel zegt het 243 keer. Snappen jullie het in elkaar zit? We praten bij het woord Elohim, of El, of God, of Goden, praten we gewoon over een titel. Eén keer wordt deze titel gebruikt voor Mozes, hebben we de God Mozes. Kunt u het nog herinneren? Er staat in Exodus 4 vers 15, dan zult gij tot hem spreken, zegt Yahweh tot Mozes, dat hij spreken moest tegen zijn broer Aaron, want hij zegt, ja, ik stotter, ik ben niet snel in praten, en dat lukt me niet om naar die Farao toe te gaan. Nou, zegt hij, zegt hem maar tegen je broeder Aaron wat hij zeggen moet. Kent u het er nog herinneren? Dan zult gij tot Aaron spreken, hij zal voor u ...tot het volk spreken en zo zal hij u, Mozes, tot een mond zijn... ...en gij, Mozes, zult hem tot Elohim zijn. Dus Mozes wordt hier de god van Aaron. Maar eigenlijk is Mozes ook de god van Israël. Want als Mozes zegt zo gebeurt het, punt uit. Hij was de enige die het uit de stem van uh, Yahweh hoorde. Dus ook Mozes is gewoon god... Voor het volk. Want Aaron moet tegen het volk gaan spreken. Want Mozes was bang dat als hij daar bij Israël komt, zit er nou God op mij gestuurd om jullie te gaan verlossen. Ja, dan begin ik gelijk te stotteren. Ik heb al een Ja? Daar zit hij. Jij praat tegen Aaron, jij bent de God van Aaron, maar wat Aaron tegen het volk en tegen de farao gaat zeggen, dat komt uit de mond van Mozes. Maar dat komt uit de mond van. Kunt u voorstellen wat u spreekt namens God, tot hij ook zo'n positie begint te krijgen? He? hij zegt op een andere plaats zijn niet alle die de woorden gods horen goden, elohim kent u hem? een psalm zijn niet alle die de woorden van ja wij horen elohim dus wij zijn zelf, ja kleine Elohimpjes, alleen maar omdat we de woorden van god horen en ze ook nog eens een keer uitspreken hier vragen over ik vind het zulke schitterende teksten en de bijbel staat er vol mee Anders had ik vanavond zo twee uur vol kunnen maken. Maar ik denk, ja, mag ik dat moet ik natuurlijk ook niet doen, hè? Psalm 45 is een heerlijke psalm om in de war te raken. Psalm 45 is een Messiaanse psalm. Daar staat, gij hebt gerechtigheid lief. Ja, dat, ja we heeft natuurlijk ook gerechtigheid lief. Maar de Messias die komen zal, dus is een Messiaanse psalm, dan spreekt de profeet naar de Messias toe. Gij, Messias, hebt gerechtigheid lief, u haat de goddeloosheid. Daarom heeft, comma, o God, uw God, uw gezalf met vreugde olie boven u metgezellen. Hoe zit dat nou met die Messias? Hier wordt dus in de psalm de Messias God genoemd. Maar die God die de Messias is, heeft ook een eigen God, uw God. Dus door wie is Messias gezalfd? Waarom is hij de gezalfde geworden? Door Yahweh. Dus gij, Messias, Yeshua wordt dat. Heb gerechtigheid, lief en haat, goddeloosheid. Daarom heeft, o oh God, Yeshua, uw God, Yahweh, u gezalfd met vreugde olie boven u metgezellen. Ja, oh, je kan het zo nalezen. Het is echt schitterend om te lezen. Het is niet de enige psalm hoor. Ik pak er maar één. Als je de woordjes erbij pakt. En je, je zoekt een strongnummertje op. Dan heb je je lading aan teksten. Hoe het in elkaar zit. Maar er zijn veel Messiaanse psalmen. Alleen hier staat het heel nadrukkelijk. En dezezelfde psalm wordt later weer herhaald. We zullen eerst kijken in Jezaja 9 vers 6. Daar zegt de profeet. Want een kind... ...is ons geboren. Nou, dat is toen nog niet geboren, maar dat was profetie. De tekstschrijvers maken er al gelijk een hoofdlettertje van. Dat is natuurlijk goed, want dan kunnen we wel eens nadenken... ...oh, dat is de Messias. Maar ze kunnen het ook op plaatsen doen... ...waar het dus niets met de Messias te maken heeft, En daar is het weer... ...ja, op grond van hun uh, triniteitsgedachten... ...wordt het dan weer zo ingevuld. Maar hier is het goed. Een kind met hoofdletter, dat is Yeshua, is ons geboren. Een zoon is ons gegeven... En de heerschappij rust op zijn schouder. Op wiens schouder heerst, rust die heerschappij? Op de schouder van Yeshua. En men noemt hem raadsman, maar het is een wonderbare raadsman. Het is geen kleintje, het is een hele wonderbare raadsman. Ze noemen hem ook Elohim. Maar hoe sterke Elohim. En dat is hij ook. Hij hoeft maar één woord te spreken de dag dat hij gearresteerd wordt. Dan zeggen ze, ja, we zoeken Yeshua. Hij zit hier, ik ben het. En dan, boom, heel die boel ligt achterover. Eén woord van Yeshua. Hij is natuurlijk een sterke God. Maar hij is niet Yahweh. Ewige Vader. Nou vertalen ze dat met Vader. Maar eigenlijk staat het er zo niet. Hoe is Vader ook alweer in het Hebreeuws? Abba. En weet je wat er staat? Ab. En vredevorst. Wat is nou zo belangrijk in deze tekst? Als dat kind geboren is en die zoon is ons gegeven, hij heeft heerschappij op zijn schouder, men noemt. Men noemt hem met deze titels. Men noemt hem met die titels. Ik kan natuurlijk ook als een sterke held op dan binnenkomen. Met een paar uh, en dingen kan ik uh, dingen doen. En zitten, nou die, nou die is binnengekomen. Nou, dat is een held. Op sokken. Maar dan noemen ze me held. Snap je het? Hoe gaan we Yeshua noemen? We noemen hem echt God. Ja, sterke God. We noemen hem ook. Geen vader, maar... Want niemand zullen we vader noemen, zei hij toch? Want één is uw vader. Dus dit klopt natuurlijk niet. En dat klopt met de grondwoord. Want als je het grondwoord leest, dan staat er ab. En ab is vader van iemand. Dat is een algemene uitdrukking. God als vader van zijn volk. het is een uitdrukking. Hoofd of stichter van een familie is ook een vader. Nou, dan druk je het goed uit. Een soort vaderlijk figuur... Ja, wie is de vader van Adelasserdam? Nou, dat noemen ze de burgemeester, Zegt uh, de vader van dorp, weet je wel? Dat zijn bepaalde mensen, dat is een, een uitdrukking. Anders moet het Abba worden. Uh, het is een grootvader of een voorvader van iemand. Niet nader te noemen. Als ik het heb over Johan Verdouw, die op zijn 89 79ste getorven is, in dat en dat plaats heb ik het over de vader van Willem Verdouw. Heb ik het over mijn Abba. Als ik tegen Yahweh spreek, dan heb ik het over Abba, mijn vader, want ik ben door Hem verwekt, geestelijk verwekt. Daarom is hij mijn vader, mijn Abba, maar Ab is vader van iemand. Dus eigenlijk is het een beetje vervelend vertaald. Maar als je dus met de drie eenheidsleer zit, dan zeg je, ja, zie maar hij is de vader zelf. Dus de vader komt naar de aarde toe. De vader hangt aan het kruis. Hij sterft drie dagen en drie nachten dood. Hebben we ook geen God in de hemel? Of het is een beetje gegogel? Nou, we zouden dan niet eens kunnen ademen, want we zouden Nee toch? God is geest. Hij is alomtegenwoordig. En nou sterft hij. hij is Goed. Er komen dus uit dat soort gedachten, komen er allemaal filosofieën voort. Maar je moet je gewoon houden, wat staat er nou in de Bijbel? Alleen in de vertaling liggen niet altijd even lekker. Vind je het leuk om zo te lezen? Ja, maar eigenlijk betekent Ab, vader van iemand. Maar als we tot onze vader in de hemel bidden, dan zegt Jezus wel later, zeg Abba, vader, die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Want dan hebben we het over onze vader, Abba, onze schepper. Ja? Het gaat erom dat je die kleine gevoeligheid gewoon net ziet. Um, Jezaja 9 vers 6 wordt ook geroemd in uh, Hebreeën 1 vers 8 en 9. Gaat over exact dezelfde tekst. Daar wordt hij uitgelegd. Schitterend mooi. Alleen je moet weten hoe de grondtaal geschreven is. Anders ga je op een zijspoor. Zijn we het hier over eens? Zowel de psalm als in Jezaja hebben we het duidelijk over Yeshua. Het kind, de zoon. Hij wordt God genoemd. Dat is ook een titel. Maar hij is niet Jawe. Hij is de zoon. Maar hij is wel Elohim. Johannes 20 vers 17, vers 28 en 31. Ik ga drie teksten onder elkaar zetten, omdat ik niet het hele hoofdstuk met u wil lezen. Ik wil de drie kernpunten halen. Schrijf ze op, lees ze thuis na, is leuk om te doen. Gewoon nadenken erover. Yeshua zei tot haar. Dus Yeshua zegt tot Maria van Magdala bij het graf. Houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Dat is echt abba. Ik ben er niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader. Dus de vader van Yeshua is ook mijn vader. En ook uw vader. Gewoon onze geestelijke vader geworden. Maar voor Yeshua was hij de echte vader, want hij is ook de enige prachtige zoon van vader die door zijn heilige geest in een mens verwekt is. Adam was door hem geformeerd, was een zoon. En door de heilige geest heeft hij zijn zoon Yeshua verwekt in Maria op de dag dat ze zijn mij geschieden naar uw woord. Dat is wat God spreekt, dat is zijn woord, zijn logos. Ik ga naar mijn vader en naar uw vader, ik ga naar mijn God en naar... Wie is de God van Yeshua? Dat is Jabe. De enige waarachtige God en buiten hem is er geen God. En naar uw God. Dus we hebben dezelfde vader en dezelfde God. Ik vind het een heerlijke tekst om gewoon te lezen. Ja, het is wel simpel. Waarom moeten al die mannen nou uit enkele teksten die discutabel zijn... een triniteitsleer? En als je de triniteitsleer niet onderschrijft van Athanasius is dan een grond om je de kerk uit te gooien, de wereld in te zetten... zelfs uiteindelijk leidt tot de dood van de ketters die het niet geloven. We hebben nog zo'n tekst staan, dat is vers 28 uit Johannes 20. Daar zegt Thomas, en die zegt tot Yeshua, mijn Heren en mijn God. Mijn Heren zegt hij tegen Yeshua, en mijn God. Wat was het woordje Here ook alweer in het Grieks? Kyrios, meester. Waarom zei hij dat? Hij kon het nauwelijks geloven... dat Yeshua uit het graf was opgestaan. En Yeshua wist dat. Hij zegt, voel maar aan de wonden van mijn handen... en aan mijn zij. En dan voelt hij. En dan buigt hij, dan knielt hij voor hem neer... en dan zegt Thomas, mijn meester... mijn God. Verklaart nou deze tekst... dat Jezus God is... dezelfde als Yahweh? Wel, nee... Hij zegt, mijn meester, mijn God. Hij erkent hem als een Elohim. Buiten Yeshua zou hij nooit een andere Elohim erkennen dan de vader van Yeshua. Want de Bijbel zegt ook, wie mij eert, eert Jabe. Niet omdat die twee precies dezelfde persoon zijn. Nee, hij is gewoon de zoon van de vader. Hij was bereid zijn zoon te offeren, zoals hij aan Abraham gevraagd heeft om zijn zoon te offeren. Alleen hij hoefde het offer niet, want vader haat mensenoffers. Maar zijn eigen zoon gaat wel het offer brengen. Mooi hè, als je er gewoon over nadenkt. Het is helemaal geen moeilijk item. Je moet gewoon de, de woorden pakken, de teksten pakken zoals ze er staan. Mijn Ere en mijn God. Nee. Hij spreekt tegen Yeshua. Hij heeft de wonden gevoeld en dan buigt hij voor hem neer zet hij mijn Heer en mijn God. Zo staat het er. Als je hier dan uit wil halen tot dit Yahweh is, dat is niet in sprake. op het hele punt niet. Het is een openbaring van Yeshua dat hij degene was die dood was en levend is geworden. Niemand gaat toch ooit bedenken tot Yahweh sterft en drie dagen in het graf ligt. En tot er dus geen God is. Hij ontmoet Yeshua en hij noemde mijn meester en mijn God. Wij mogen rustig Yeshua onze Elohim noemen. Maar buiten hem. Wie moeten we dan nog God noemen? Kan toch niet? De eer. Ja. Door te buigen voor Yeshua geef je eer aan zijn vader Jawe. Yeshua zegt: Mijn vader is uw vader. Mijn God is uw God. Dat is heel duidelijk. Thomas zegt tegen Yeshua: Mijn Heere en mijn God. Is duidelijk. Hij is gewoon Elohim. En deze zijn geschreven op dat. Het staat in hetzelfde hoofdstuk. Waarom zijn deze teksten geschreven? Opdat, dat is de reden. Gij gelooft dat Yeshua de messias is. De zoon van Yahweh. De zoon van Elohim. Maar er is maar één Elohim boven alle Elohim: de Elo Elohim. Zie je? Opdat gij gelovende het leven hebt in. Zijn naam. Johan? dat willen Wat bij de vader doen? Ja, Yeshua die kwam dus als een leidende. Knecht, naar deze wereld om een rechtvaardig offer te brengen. Wat ging Yeshua doen, handelingen 2, toen hij boven bij zijn vader kwam? Wat ontvangt Yeshua als hij bij zijn vader komt? En wat stort hij dan uit? Want hij kan niet eerder uitstorten voordat hij het ontvangen hebt. Heilige geest. Was er dan geen heilige geest? Ja, natuurlijk. Maar dat kon pas volkomen gaan worden op het moment dat dat offer gebracht was en dat hij weer bij zijn vader terugkwam. Om te zeggen, vader, ik heb alles gedaan wat u gevraagd hebt. En toen ontving hij alle heerschappij in hemel en op aarde. En we wachten dus op onze koning, want er is een verhaal of een gelijkenis, die gaat over de zoon van een koning. En die gaat naar een ver land om het koninklijke waardigheid ontvangen. En dat is precies het, de gelijkenis van Yeshua zelf... die dadelijk opreist naar de hemel toe... en dan gaat hij van zijn vader de koninklijke waardigheid. En als je een koninklijke waardigheid hebt, dan ben je God. Ja. Dat is ook zo. Alleen maar op grond van dat bloed. Vader moest bloed zien. En wat er is in de hemels heiligdom... daar is dus de verbondskist, de echte... want die aardse was maar een, een schaduw. En op die verbondskist lag... Het verzoendeksel, hij moest dus met zijn eigen bloed bij dat verzoendeksel komen. Terwijl Yeshua zelf is het verzoendeksel van het hele verbond. En die wet die erin ligt, de tien geboden, lag in die verbondskist. En toen was alles vervuld. En toen kon God dus gemeenschap hebben, niet alleen met zijn zoon, maar alle die zijn zoon toebehoren. Nou, die heilige geest uitstorten is dus het kwartje gaat vallen bij al zijn discipelen. Op dat moment dat dat gebeurt. Ik noem het maar heel onbescheiden eigenlijk, het kwartje moet vallen. Is goed. Maar ik moet wel zeggen, bij ons allemaal is het kwartje behoorlijk gevallen... op de dag dat we die waarheden van Torah horen. Dan is het toch, hoe is het mogelijk, ik ben nou 50 jaar, ik ben 30, ik ben 70 jaar... en nou moet ik het pas stappen. Maar dat is de dag dat de Heer je oogjes opent. Dan zeggen wij, het kwartje valt. Maar je ontvangt gewoon heilige geest, omdat je ineens de waarheid ziet... Maar het luik kan gelijk weer dicht op het moment dat je de waarheid die je ziet niet in de praktijk gaat brengen. Ja, er zijn dus mensen die zien de waarheid en zeggen ja, daar ga ik niet op beginnen. Houd het op. Je moet waarheid zien, je daarover verbazen, want God opent je de ogen. Dat is gewoon het ontvangen van heilige geest. Het begrijpen van het woord. Tot we ziende mogen worden. Als Ja, echt waar, hebt u goed uitgezegd. Dat moet de ziende worden. En wij zien zelfs de dingen die onzienlijk zijn. Wij zien de woorden van God en we zien er doorheen wat God ook echt bedoelt. En de anderen die lezen het alleen maar. Ze: zeggen, Ja, ik heb de Bijbel gelezen. Wat, ik heb het al vijf keer gelezen, de Bijbel. Goed, nog een klein stukje. Johannes 1, vers 1 tot 5. Johannes die zegt, in beginnen was het woord... Daar staat 3056 in de strom. En het woord 3056 was bij God en het woord was God. Stel je voor, ik ben God en ik zeg wat tegen u. Ik zeg gewoon, jullie zijn aardige mensen. Nou, die boodschap komt over. Wie heeft dat nou gezegd? Ja, Willem Verdouw. Uit wie komt dat woord? Ja, uit Willem Verdouw. Dus dat woord hoort bij Willem Verdouw, dat is gewoon Willem Verdouw. Want Willem Verdouw zegt dat. Zo simpel is het. In de beginne was het woord, want voordat het woord gesproken is, was, was er niks. Hè? Toen God helemaal aan aarde schiep. Elk woord wat uit de mond van God uitgaat, hoe noem je dat? Torah. Eigenlijk zou je moeten zeggen: Als Johannes denkt over het woord, hebt hij het over Torah. Want alles wat uit de mond van God uitgaat, daarbij zullen we leven. Want als hij spreekt, dan komt het tot leven. Waar niet is, wordt dan gemaakt. Daar komt dus leven en daar komt licht. Want het woord is een licht op ons pad. Hij heeft het allemaal over Torah. De, de, de beste discipel bijna die hij heeft, die zegt, in het begin was Torah. Want zo spreekt Yahweh. En zijn licht. Torah is licht. Alleen wij zitten het te verkrachten, dat woord. Ik zal het je daar nog verder laten zien. Dus in het begin was het woord van God, Torah, en dat woord was bij God. Ja, natuurlijk zoals mijn woord bij Willem is. En dat woord was God, mijn woord is ook Willem. Het komt uit mijn geest, ik breng het onder woorden en ik zeg het u. En later kun je me erop vasthouden, je hebt het gezegd. Ja, maar ik heb het niet gezegd, het was mijn vlees. Ja, yeah. nee, Willem heeft het gezegd. Dit was in het begin bij God, punt uit. Anders is het dus niet... Dat woordje, woord, 3056 in de stroom, is logos, is gewoon woord. Wij geven het gelijk een hoofdletter mee in onze Bijbels, maar dat is natuurlijk niet eerlijk. Want het is gewoon logos. Maar omdat we in de Triniteitsleer daar gelijk Jezus in willen vullen, dan zeggen we, kijk, Jezus was in het begin, en Jezus, hij was bij God, natuurlijk, naast God. En dat woord, hij was God, oh, is dus eigenlijk, ja, we zelf. Het, je krijgt een, een hele rare draai als je na gaat denken over die kronkels. Het is logos en logos is een expressie. Hoe zou ik tegen u spreken als ik mijn tong niet meer had? Dan zouden wij een gebarentaal afspreken en zeggen, kijk, dit is u. Zo met mijn vingers omhoog. Ja? En als ik het drie doe, dan is dat een w. Dus als ik dat één keer dit en het één keer dat, dan zeg ik uw. Maar dan is mijn handgebaar... De symbolen die ik maak is mijn expressie om u wat te vertellen. Ook als ik met handgebaren u iets zeg, komt het uit mijn geest, komt het uit Willem, zijn het mijn gebaren en ik zeg wat. Is niks anders, maar dat is gewoon Logos. Logos is een expressie. Het is een expressie van spraak, staat hier. Ik haal het gewoon uit de, uit de strong Het is van spraak. Het is een woord geuit door een levende stem. Het is gewoon een woord wat geuit wordt door een levende stem. Het is uitgesproken gedachte. God die gaat door zijn gedachte uit te spreken iets scheppen. Dus door dat woord heen zegt hij A en dan komt hij A. Hij zegt boom en er komen bomen. Noem het maar iets op uit de schepping. Alles wat God zegt is er op hetzelfde moment, terwijl het er niet was. Dus logos is expressie, is spreken... Is iets zeggen, spraak, een woord, geuit door een levende stem, uitgesproken gedachten. Als God niet gesproken had, dan had er niks geschapen geworden. Maar hij heeft in zijn geest het hele scheppingsplan, met Yeshua in het middelpunt van het scheppingsplan. Ook al zou Adam geformeerd worden, dan had God nog geweten dat het fout ging en had in het midden van de tijd Yeshua moeten komen. Om uiteindelijk de hele schepping te redden, zodat we door hem heen tot God zouden komen. Er staat er in de Bijbel, door hem is alles schapen. Maar het woordje door in het Grieks is dia. Is een kanaal. Wonderlijk, hè? Het gaat alleen maar door het kanaal Yeshua komen wij. Hij is de eerste opgestaan uit de dood. De eerstgeborene uit de dood dan, hè? Niet de eerstgeborene van voor alle tijden, nee. Want toen zat hij nog in het denken van, ja, hè? Het zijn dingen waar je over moet nadenken. Het is gewoon anders als dat we altijd gevoeld en geleerd hebben. Er is een Griekse filosoof, Heraclitus. Hij was de eerste die rond 600 voor Christus de term logos gebruikte... om de goddelijke reden of het plan aan te duiden... waardoor een veranderend heelal geordend wordt. Dus hij zegt, er is natuurlijk een godheid... want hij geloofde niet in, ja, Die is gaan spreken en door dat spreken van die godheid is hij gaan veranderen. En dat noemde hij logos... En de schriftvertalers, die noemen dat logos. Schitterend. Dat logos is gewoon een expressie. Alleen die meneer Heraclitus die zegt, nou dat is een expressie dan van God geweest. Om iets te veranderen in het hele al. Dit woord past heel goed in de bedoeling van Johannes in Johannes 1. En helemaal niet om te zeggen dat nou precies Jezus is die altijd naast God gezeten heeft. En zo krijg je dus een meer godensysteem. systeem. En dan krijg je in 400 na Christus nog eens een keer de, de dogmatiek op de heilige geest. En zo krijg je dan drie personen. Want voor die tijd werd er nooit over gesproken. Het is een Romeinse instelling. Dan wordt de derde persoon toegevoegd en dan krijg je dus een drie-eenheid, Net als uh, Horus en dergelijke. Al die afgoden uit Egypte. Maar ook allemaal drie godensystemen. Als ik iets tegen jou zeg, dan is mijn woord hetzelfde als dat ik het ben. Wie heb het gezegd? Heb Willem gezegd. Dat woord is Willem. Punt uit. Als Jahwe zegt er Zij licht, is dat licht Yahweh. Het woord van Jahwe is Torah. Wat hij zegt, dat is er. Op hetzelfde moment. Het woord schept. Het woord schept. Als Yahweh iets zegt, dan duurt het zelfs geen seconde. Want een seconde is nog tijd. Als Yahweh iets zegt, is het er. Op hetzelfde moment. Er is dus geen tijd. Hij zegt, het is. Dat woord is Yahweh. Dat staat er. Dan gaat hij verder in Johannes 1, vers 3... Alle dingen zijn door het woord geworden. Hé, hey, hier staat een ander nummertje. Ooit gedacht dat je die teksten bij elkaar leest en tot het woord je woord een ander woord is als wat er staat? Wat stond er ook weer? Er stond 3056 logos. Dat was een expressie. Alle dingen zijn door dat woord, die expressie van God, gemaakt. Maar alle dingen zijn door het woord geworden. Zonder dit ding, zonder, is, zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord, weer met dat andere nummertje erachter, was leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, lastig hè? je zou er bijna rimpels van krijgen. Dit woordje woord is de persoon zelf. Wat staat er? Autos, persoonlijk voornaamwoord. Het gaat over hij zelf. Hij zelf is in dit geval Yahweh. Hij zelf spreekt het. Alleen wat Yahweh zegt, wordt geschapen. Je wat ze nou één keer logos noemen, lopen ze hier. Autos. Hij zelf zegt het. Dus wat hij zelf zegt... ...daarin die woord is leven. Dat is het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. Maar het woord is door de expressie van spreken tot stand gebracht. Eigenlijk zou die andere woord spreken moeten heten. Dit woordje, in het begin was het woord... ...zou je beter kunnen vertalen met dit is spraak. Dit is spreken. Dus dat wat God spreekt, daar gaat het om. Dat andere woordje waar we het hier over hebben... ...846... Dat is hij zelf. Alleen hij zelf spreekt. Alleen ze vertalen het met hetzelfde woordje woord. Komt hij over? Het is misschien lastig, maar zo vertalen ze nou eenmaal. Wij lezen elke keer het woordje woord, maar we zien niet aan de tekst of hij het heeft over spreken of dat hij het heeft over de persoon. Nou, dat komt er wel zo uit als je dus die strongnummers gaat uitzoeken. En dan zie je gewoon wat er staat, want in strong staat het zo geschreven. Nu praat je over hemzelf. Nou, hij zelf, als die spreekt, heb je pas leven en pas licht. Maar hij zelf moet het wel spreken. Mooi? Als hij het spreekt, hij doet het, dan schijnt het licht. Alleen de gemiddelde Bijbellezer ziet het verschil niet... tussen het woordje woord en het woordje woord... omdat ze de strong niet hebben... en die nimmertjes even uitzetten. In God, in Jabe is leven... Maar hoe brengt hij dat leven voort? Door de logos, door het te spreken. Door de expressie. Ook al zou hij dit gedaan hebben, bij wijze van spreken, is het ook expressie. Nee, hij doet het door het te zeggen. Dus vanaf het moment dat Jabe, hij is dus het woord 846. Op het moment dat Jabe gaat praten, dan krijg je het woord 3056. Dat is de expressie, spreken. Daarom heet hij hier ook spraak. Het woord wat geuit wordt, die levende stem. Vind je dat niet gevoelig als je zulke dingen leest? Je moet teksten kennen en je moet weten hoe het in elkaar zit. Een van de laatste vertalingen die we hebben gekregen is de Naardense Bijbel. We gaan steeds meer inzicht krijgen in zowel het Grieks, het Hebreeuws. Er komen geschriften boven water. Wat zegt nou de Naardense Bijbel, Johannes 1, vers 1? Sinds het begin is er het spreken. ja. Dat is toch wonderlijk, maar wie spreekt er? Ja, dat is Yahweh. Maar toen Yahweh ging spreken, hè, sinds het begin is er het spreken. Dat spreken is God. Want wie spreekt er? Ja, God spreekt. Ja, God zelf is dat spreken. Is, is duidelijk of niet? Moet je nou nog de drie-eenheidsleer aanhangen, of welk godesysteem dan ook? Yahweh is God, Hij is de enige waarachtige God en Yeshua is de Zoon van de levende God nu ga je het snappen, omdat je inderdaad nu gaat zien hoe de woorden in elkaar zitten want ze zeggen natuurlijk, Yeshua had een voorbestaan, een pre-existentie nou je durft het niet eens aan te raken want ze schieten je af of je bij de roomse zit, geeft meer de hervormde katholieke dat geloven we wel met elkaar want in Gods denken was begin en einde, is helemaal geen tijd hij begint te spreken in de tijd spreken hij begint met spreken en zodra hij het zegt, is het er ja. Want God was niet alleen in de hemel. Al de hemelingen waren geschapen wezens, door God. Het waren engelen die hem aanbidden en buigen voor hem. Een hele... Het is gigantisch. Hij doet alles met engelen. Ook al die engelen buigen voor zijn troon. En oh, die verheerlijke God. Er gaat iets gebeuren. Hij zegt, laat ons mensen maken. God doet niet alleen. God is onzichtbaar. God is geest. Wat hij aan zijn engelen instrueert, hij zegt, laten we mensen maken. Oh, nou, dan gaan ze allemaal meekijken. Want al die engelen die staan te kijken, wat gaat hij doen? En dan gaat vader Yahweh ja, spreken. He? In het begin was het spreken en al die engelen kijken mee. Maar ze zien ook Adam komen, ze zien hem ook vallen. Die, oh, die Adam, wat doet hij nou toch? Hij werd misleid door Satan. Was ook een zoon van God, maar een gevallen zoon van God. Die engelen zijn begerig om in dat verlossingsplan te zien... De hele hemel kijkt mee hoe uiteindelijk Yeshua vermoord wordt. En ik denk, oh, dan gaat onze de Zoon van God. Maar hij stond op na drie dagen. Mensen, dat is een uitbundige vreugde in de hemel. En op aarde bij de discipelen. Alleen je moet die tekst uit elkaar halen, want er staat nergens in de Bijbel nog zoiets geschreven als in Johannes 1. Dat is een bijzonder inzicht wat Johannes heeft, maar hij heeft nooit een ander systeem willen creëren. Hij heeft het over het woord, dat is Torah. Wat Yahweh zegt... Dat is ja. Nou, dat is het spreken van jaren. Dat spreken is God en dat God zelf is dat spreken. Nou, dit is gewoon duidelijk. Eén van de laatste bijbelvertalingen. Nou, als je dit leest, dan zeg je ineens Amers. Ah, nou snap ik het. Het is er sinds het begin. Ja, wat? Dat spreken. God zo nabij. Ja, natuurlijk. Daar komt het uit voort. Alles geschiet daardoor, waardoor? Door dat spreken. En buiten dat om, dat spreken, geschiet niet één ding, dat is geschiet. Het gaat om het spreken van God. Sinds het begin is er het spreken, het spreken is God, het is God zelf, is dat spreken. Het is er sinds het begin. Daarin, in dat spreken, vers 4, is er leven. En dat leven is het ligt de mensen. Dus dat wat God spreekt, Torah, is het licht van de mensen. Zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is Torah. Juist, spreken. En geweld, Leuk, hè? Het, groot, geweld, het een is Logos en het andere is God zelf. Maar nou, hier gaat hij spreken. Het licht wat God spreekt schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet opgenomen. Wij hebben onze oogjes geopend mogen krijgen voor dat licht. Het kost ons misschien niet zoveel moeite om het te gaan doen, maar met onze omgeving hebben we problemen. We gaan naar vers 14 als laatste tekst. Wat zegt hij in vers 14? Het spreken is vlees en bloed geworden. Vind je dat niet mooier? Dus toen God sprak tegen Maria, wat werd er toen in Maria? Het vlees en bloed. Verwekt door de geest van Yahweh. Door het spreken van God tegen Maria. En zij zegt mij geschied naar het woord. En zo werd het spreken van Yahweh vlees en bloed. Ik vind het een schitterende uitspraak. Het spreken van Yahweh is vlees en bloed geworden. Het heeft bij ons zijn tent opgeslagen. He, dat is zijn lichaam. Wij hebben zijn glorie aanschouwd van Yeshua. In de wonderen en de tekenen die hij deed. Hij heeft zoveel dingen... Tot stand gebracht. Dan zeg je, hij moet de Messias wel zijn. Want dat hebben de profeten gezet en dat heeft Mozes gezegd. Hij is de Messias. Een glorie, hebben ze aanschouwd. Een glorie zoals eigen aan de ene geborene van de vader. Hij is ook maar één keer geboren geworden hoor. Want als mensen denken dat hij voor eeuwigheid al geboren was. Uit welke vrouw wordt hij geboren? Als hij als zoon van mensen geboren wordt. En hij is nog steeds voor ons God, hè? Yeshua is echt de Elohim. Want hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Een glorie zoals aan de enige geborene van de Vader. En wat is dat, puntkomma? Vol van genade en waarheid. Als je Yeshua ziet, wie zie je dan? Zie je de Vader? En dit zijn er maar een paar teksten, omdat ik maar een uurtje had... en ik heb al nou veel meer dan een uurtje genomen van die tijd... Maar je zou hierover door kunnen blijven preken. Je moet alleen die teksten achter elkaar gaan zetten. Alleen in de Torah staan al zoveel teksten... dat Jabe de enige God is en buiten hem is er geen ander. Flik het niet om maar te zeggen dat er nog een andere God is. Bijna vuur van de hemel, dat gaat niet. Nou, mogen de les van vanavond u tot zegen zijn... zodat we echt inzicht gaan krijgen... Dat Yahweh de enige prachtige God is en Yeshua is de Zoon van God. Als Yahweh de God van Yeshua is, is het ook onze God. Want hij zegt mijn God en mijn vader, uw God en uw vader. En in Johannes 7 gaat hij dadelijk zeggen, vader dat ze één zijn zoals wij één zijn. U en ik, dat zij één zijn met ons. Dus door te luisteren naar Yahweh, door te doen wat hij zegt, wordt u één met Yahweh. Maar u wordt niet Yahweh. Je wordt wel één. Je gaat zelfs in eenheid met een vormen. Maar je wordt niet Yahweh. Je wordt één met Yahweh. Door te doen wat hij zegt. En één met Yeshua die ons is voorgegaan. En met de andere discipelen die ook in die eenheid samen zijn. Daarom hebben we elkaar brood gebroken om één te zijn. We hebben de wijn gedronken als symbool van het bloed. Want wie mijn bloed drinkt en mijn vlees eet. heeft eeuwig leven. Dat komt omdat we met hem één zijn. Geprezen zij de naam. Van Yahweh. Amen. Amen. Amen.